10 uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Noord-Franse havenstad Calais zijn zeker vier vluchtelingen levensgevaarlijk gewond geraakt. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 migranten met elkaar op de vuist. In en rond Calais leven honderden vluchtelingen. Ze komen vooral uit Afghanistan, Ethiopië, Eritrea en Sudan. Ze willen naar Engeland en proberen daar te komen via vrachtwagens of treinen. Shell zet ook op papier dat alle kosten die samenhangen met de aardbevingsschade in Groningen zullen worden betaald. Een mondelinge belofte van het bedrijf was te vaag. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Shell is aandeelhouder van olie- en gasbedrijf NAM. Kruiden- en specerijenketen Jacob Hooy roept alle abrikozenpitten terug. In een onderzocht monster is een grote hoeveelheid waterstofcyanide gevonden en het eten daarvan kan levensgevaarlijk zijn. Gisteren maakte een andere keten, Erika om dezelfde reden bekend... dat abrikozenpitten terug naar de winkel moeten. In december is een man uit Roermond... die een half zakje abrikozenpitten had gegeten... er bijna aan overleden. De politie van Los Angeles heeft een meisje van 12 opgepakt... dat op een middelbare school twee medeleerlingen zou hebben neergeschoten. Een jongen van 15 werd in zijn hoofd geraakt en ligt in het ziekenhuis. Een 15-jarig meisje werd in haar arm geraakt. Een motief is nog niet bekend.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 Het weer, af en toe wat buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 4 graden. Morgen later op de dag minder buien en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer helemaal vrij na een ongeluk. Tussen Knop het minst Klangsplein en Meer staat nog een file van 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Wij zijn nieuw, nieuw 10.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 Zul je net zien, ben je heerlijk aan het lunchen met je vrienden in Zuid-Frankrijk... komt de rekening op tafel, heeft Rob, beter bekend als de pot, net niet genoeg saldo. En zo'n goede jongen laat je natuurlijk niet verschut staan. Dus ik stiekem geld overmaken na zijn rekening met de mobiel bankieren-app van ABN AMRO. En voilà, dat verrekenen we later wel. Ook altijd en overal geld overmaken? Dus ook in het buitenland? Kijk op abnamro.nl slash mobiel app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 Ook op CD en in de theaters. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Renze Klamer en Gert van het Hof. Laatst uurtje. En welke ploeg wordt de laatste halve finalist in de Bekentennooi Willem 2 of Roda Raghaniemiye? Ja, wie weet mag het zeggen. Het is uh, onderhoudend, want het is 2 tegen 2. Zojuist een vrije trap van Simikas, de vleugelverdediger. Flinke afstand hoor. Meer dan 20 meter met de linker door de muur. Jurrius ziet een lastige stuit in die bal, heeft hem niet. En zo staat Willem 2 opnieuw voor de tweede keer in dit duel naast Roda. We spelen nog een klein half uur. in Tilburg. Weet u het nog? De Olympische Spelen van 1980... met de beste ijshockeyploeg die we ooit hadden. Dit uur hoort u de spelers die destijds zelf op de Spelen actief waren. Filmkenner Abzacht is er ook. Hij sprak regisseur Steven Spielberg... van wie deze week de nieuwe film De Post uitkwam. En Bert van Marwijk is gearriveerd in Australië. Hoe is hij daar ontvangen? We hoort het allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het internationaal Sporttribunaal KAS heeft de levenslange schorsing van 28 Russische sporters ongedaan gemaakt. Ze mogen ook hun medailles van Sochi behouden. Het IOC had 42 Russen voor het leven uitgesloten van deelname aan de Spelen... omdat hun namen naar voren kwamen in het onderzoek naar een groot dopingschandaal tijdens de Spelen van Sochi. Volgens het KAS is er in 28 van de 42 gevallen te weinig bewijs gevonden om de sporters blijvend te schorsen. Volgens het IOC betekent dit niet automatisch dat deze Russen ook mee mogen doen aan de Spelen in Pyeongchang... Daar lijken de Russen zelf ook rekening mee te houden... want de Russische minister van Sport maakte vandaag bekend... dat er alternatieve spelen worden georganiseerd... voor sporters die niet welkom zijn in Korea. De wedstrijden worden in februari en maart gehouden... in drie verschillende steden. Vind je dat de NOS moet bieden op de rechten daarvan... om dit allemaal uit te mogen zenden? <tus> Hmm, ik weet niet of dan? het NOS dat heel graag... Nou ja, als er echte toppers bij zitten, dan denk ik dat er wel nou mensen ja, zijn. Nou ja, die zijn er wel. Pavel Kulisnikov, Dennis Yuskov. Nou, laat, laat ik zeggen, als er geboden wordt, denk ik dat de NOS moet doen dan de EO. Okay. Denk je ook niet? Dat lijkt me op zich uh, niet onlogisch uh, gedacht. Nico-Jan Hoogma heeft bevestigd dat hij in gesprek is met de KNVB... om daar een nieuwe technisch directeur te worden. Hoogma is op dit moment nog de algemeen directeur van Heracles... en lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn. Alejandro Valverde is de nieuwe leider in de Ronde van Valencia... In de tweede etappe versloeg de Spanjaard de Astana-renners Louis Leon Sanchez... en Jacob Furosang in de sprint... nadat ze op de laatste klim van de dag met z'n drieën waren weggesprongen. Van werden dan daarmee de leidersstrui over van Danny van Poppel... die gisteren de eerste etappe won. En Gregory van der Wiel heeft zijn transfer naar Toronto afgerond. Hij komt over van het Italiaanse Cagliari, waar hij weinig aan spelen toe kwam. Terug naar die spannende kwartfinale tussen Willem II en Roda J.C. daar niet Niemeijer. Het is uh, weer Tsimikas bij die 2-2 stand die een vrije trap mag nemen. Weer is de afstand dik 20 meter. De bal ligt nu recht voor het doel van Heer de Jurrius. Er staat een muur met vooral Roda-spelers natuurlijk. Maar ook met wat Willem 2. is. Onder meer ook Besje ertussen. Daar is uh, Tsimikas. En de bal van de lijn afgehaald door Dijkhuizen bij de paal. Op het moment dat Jurjes al gepasseerd is, die staat daar toch werkelijk op de goede plek. Henk Dijkhuizen voorkomt de voorsprong van Willem II. Het blijft gelijk, maar wat een uh, goede wedstrijd speelt hij het Simikas. Zeker offensief met die goal. En dit moment hoekschop genomen. Lewis de lucht in. Rola krijgt die bal niet weg. Kan nu gaan counteren met afti Jai. Maar uh, nee, die uh, komt niet weg. En de bal uh, wordt naar voren gepeerd. En Julius mag een doeltrap gaan nemen. Ja, er gebeurt zoveel. Ik kan eigenlijk uh, niet eens de meest interessante dingen denk ik meenemen. De aanleiding voor die uh, mooie gelijkmaker was een harde overtreding op, op bedje van uh, Elma Krini. Die daarvoor al op de voet ging staan. Een paar tellen eerder van uh, Tom Haaien had hij geel voor moeten krijgen. En zojuist maakt hij weer een overtreding. Dat was de aanleiding voor die vrije trap die zojuist door Dijkhuizen. Werd weggehaald. Eigenlijk had hij er dus met rood vanaf moeten. bij die tweede overtreding kreeg hij wel de gele kaart. Roda wisselt nu. Brengt Nedenge in de ploeg voor El Macrini. Dat is verstandig om die van het veld te halen. Dat heeft Molenaar goed gezien. Het is 2-2. Maar wat een wedstrijd. Wat een hoop momenten voor de doelen. De meest besproken film van deze week is ongetwijfeld De Post. Hierin wordt het uh, verhaal verteld van de Washington Post... die in 1971 de hand wist te leggen op een reeks geheime documenten... de zogenaamde Pentagon Papers. Dit leidde tot een verbitterde strijd met het Witte Huis. Een filmjournalist Ab Zacht zit hier aan tafel. Welkom. Dank je wel. had uh, onlangs het genoegen te spreken met de regisseur. Niemand minder dan uh, Steven Spielberg. Ben je daar dan nog van onder de indruk, na al die jaren? Jawel. Want het is een man die zich nou, heel open stelt voor journalisten. Hij praat gedetailleerd, hij praat bevlogen. En ja, ik ben elke keer wel onder de indruk als ik met hem heb gesproken. Ja, dat maakt hem dus ook tot een prettig persoon om te interviewen. Ja, een dankbaar persoon om dit. Je hoeft niet te trekken om een antwoord uit hem te krijgen. Hij is heel openhartig. Hoe, hoe uniek is dat in de filmwereld? Want de meesten zijn natuurlijk zo gepokt tegen Maas. dat die bij elke vraag al 30.000 keer gehoord. Kijk je aan kom, er komt er nog een? Ja, nee, dat, uh, hij heeft toch de instelling van: ik uh, wil je. In mijn wereld binnenvoeren, ook als journalist. En ja, hij heeft, er zijn natuurlijk altijd belangen. Hij is ook gebaat bij goede publiciteit. En, maar ja, het is ook een gave om interviews te geven. Zeker aan internationale filmjournalisten met gebrekkig Engels. Soms. Zoals jij zelf? Uh, nee, dat zeg ik niet. <laughs> <laughs> <laughs> uh, we doen de rest van dit gesprek in het Engels. <laughs> no uh, problem. Problems, yes. <laughs> <laughs> nou was je ook bij de persconferentie over de Post. Laten we luisteren naar een klein deel. The first thing that attracted me. To the post was Catherine Graham. She hadn't been able to find how to use her own voice. And that is part of her autobiography, My Story. I knew that about Catherine Graham. And so, the, the, so before the obvious comparisons between 2017 and 1971, I mean 1971, before all of those, it was the Catherine Graham story. Nou, met jouw goede Engels, kun je dan nou vast vertellen wat hij hier eh, precies eh, ja. wil zeggen? Hij praat over de uitgeefster van de Washington Post... in de film gespeeld door Meryl Streep. En zij was op dat moment, eh, als de film begint, pas eigenaar van de krant... Haar Heggennoot was eigenlijk de uitgever, maar die had zelfmoord gepleegd. Dat komt overigens niet in de film voor. Dus zij werd een beetje ja, gekatapulteerd in een mannenwereld. De Post had problemen. Uh, ze wilde naar de beurs, want ja, de financiën klopten niet meer. En op dat moment krijgt de krant de beschikking over de Pentagon Papers... geheime documenten over Vietnam... En Nixon is aan het bewind en die laat duidelijk merken... als jullie daar iets mee gaan doen, dan sleep ik jullie voor de rechter... en dan krijg je een verschijningsverbod. Dus ja, zij moet denken van hoe ja, hou ik de krant overeind? En de hoofdredacteur Ben Bradley zegt... ja, maar ik ben journalist, ik wil dat naar buiten brengen. Dus Dat is een van de twee... Een, een, een, een twee -strijd, ja, voor, voor deze vrouw. En uh, ja, um, ik zal niet vertellen hoe het afloopt, maar ja, wie, wie een beetje historische kennis heeft, weet uh, wat er gebeurt daarna. Ik dacht wel meteen, want ook de, toen ik die trailer zag, dacht ik, hé, hey, uh, weer een film, en, en uh, hartstikke mooi natuurlijk. Die perfect in, het tijds, in, in deze tijd past van ja. hè, vrouwen die ja. doorbreken in de mannenwereld. Ja, dat is, was, is een van de redenen geweest hoor, voor Spielberg om deze film te maken. Het scenario is geschreven door een jonge uh, scenariste, uh, 31 jaar... en zij wilde eigenlijk vooral een biografie over uh, Margaret Graham maken... Maar Spielberg zag ook dat het verhaal over die Pentagon Papers... zeer urgent is vandaag de dag in Amerika... door de houding van het Witte Huis. Fake nieuws hoef ik niet uit te leggen. Dus het is ook een pleidooi voor de vrije meningsuiting... en de kwaliteitsjournalistiek. Ja, betekent het ook dus dat Spielberg zijn agenda heeft schoongeveegd... om juist op dit moment deze film te maken? Ja, dat is een goede vraag. Want hij was eigenlijk bezig met een andere film, Ready Player One... Dat wordt weer zo'n spektakelfilm, science fiction, computerspellen. En toen hij dit scenario kreeg, stopte hij met die productie. En hij heeft in negen maanden deze film gemaakt. Dat is voor hem een record. En uh, Ready Player One die gaat over drie maanden uit in Nederland. Maar in elk geval, hij vond dit... Toch zo'n belangrijk verhaal. Dit moet ja. nu verteld worden. Wat zijn de strategieën van de regering in die tijd vergelijkbaar met wat, wat je in Amerika nu ziet? Hè? Dus een, een krant eigenlijk ja. nou een beetje wegzetten als uh, stelletje amateurs of uh, mensen die het helemaal niet bij het juiste eind hebben? Ja, nou ja, Nixon, die, die, die komt scheldend in de film voor. Hè? Weer die Washington Post. En hij wil dus ook boycotten. Uh, ja, geloof ik bij het huwelijk van zijn dochter, but who cares? Maar uh, hij, gaat, ja, hij heeft, probeert alle middelen te gebruiken om die krant het zwijgen op te leggen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik wil iets zeggen over het einde van de film, dat is geen spoiler, maar Spielberg eindigt met de inbraak in Watergate, het hoofdkwartier van de Democraten. Ja. Dat heeft hij zo gedraaid, dat die film, die scène, perfect aansluit bij All the Prisoners Men. Een ja. film die ook is gemaakt over het watergate schandaal. Je kan die film zo aan elkaar plakken. Oftewel, hij gaat een vervolg maken. Nee, en, nee, die en en een film... is Nee, nee, die film is er al. Hè. Die, ja, ja, met... Zeker, maar gaat hij die uh, opnieuw maken? Nee, dat is niet de bedoeling. Maar hij, hij verwijst gewoon naar die film met Robert Redford en Dustin Hoffman. Hè, als uh, Woodward en Bernstein. Ja. Dus uh, met een andere hoofdredacteur. Trouwens gespeeld door Jason Roberts. En in deze film is het Tom Hanks. Maar het is gewoon één geheel in zijn ja. ogen. En, nou, nou uh, maakt Spielberg altijd graag gebruik van outsiders in, uh, ja. in zijn film. Ja. Geldt dat ook nu uh, voor de vrouwelijke kranten-eigenaar, ja. oftewel Meryl Streep? Ja, ja, Catherine Graham kwam dus terecht in de mannenwereld. En die, daar werd zij dus stevig uh, ja, door de mangel gehaald van... luister maar naar ons, hè, want wij weten wel wat goed is voor deze kant. En ze houdt haar benen stijf. En uh, ja, gaat haar eigen weg en, en, en maakt een goede beslissing. Dus zij was een outsider in deze wereld. En dat is iets wat Spielberg zelf aanspreekt. Want hij beschouwt zichzelf ook als een outsider. Al van jongs af aan. He, dat heeft alles te maken met zijn jeugd. Hij, hij een Joods gezin in uh, Phoenix, Arizona. Uh, heel weinig uh, andere Joodse gezinnen. Dus hij, werd, uh, hij is erg gepest in zijn jeugd. Uh, zelfs geslagen op school. En uh, Dus hij heeft zich altijd aangetrokken gevoeld... tot de outsider die hij zelf is. Staat hij ook op eenzaam hoogte wat jou betreft, Spielberg? Als outsider die uh, ja. weer eens een film aflevert? Ja, nou ja, kijk, hij gaat zijn eigen weg. Hij heeft zoveel macht, hij heeft zoveel succes, zoveel krediet. Dus hij bepaalt echt wat hij maakt. Hij heeft zelfs nu plan om een remake te maken... van uh, West Side Story, de musical. En ja, dan denk je ook waarom. Maar hij... Ziet er waarschijnlijk iets nieuws in. En dan ga, ja, krijg je toch weer een hele bijzondere film. Ja. En hey, waar ik toch even benieuwd in ben. Hij staat altijd open voor interviews. He, heb, je, heb je hem vaak geïnterviewd? Dit was de derde keer. En zegt hij dan, hey app nice ja. to see you. Nee, nee die man <laughs> ziet duizenden keer. De de maar je hoopt er wel op, toch? Nee, nee het is wel geestig. De eerste keer dat ik hem sprak was van Save it Private Ryan. En toen zei hij, uh, we've met before. Oh, en dat heeft hij daarna nooit meer gezegd. Dat heeft hij daarna nooit meer gezegd. Maar ik wil maar aangeven, hij ontmoet honderden duizenden journalisten... in de loop der jaren. En, ja, en hij doet houdt... dus wel zijn best om, om misschien... Ja, een ja hij te probeert wel contact te... te ja, dat, dat spreekt ook. Hij probeert echt wel contact met je te zoeken. Ja. En uh, ook te vragen van... hoe staat het met de filmwereld in Nederland? Nou, dat antwoord is vaak heel kort natuurlijk. Maar hij is echt geïnteresseerd. Het is een cinefiel van, van in optima forma. Hij, hij wil ook zoveel mogelijk dingen zien wat er in andere landen wordt gemaakt, om inspiratie op te doen. Oprecht geïnteresseerd, boeiende vent en een goede film dus. Ja, het is een uitstekende film. En niet alleen voor journalisten. Ook voor mensen die iets over politiek het verleden... en hij is ook nog spannend. Dank je wel, Absacht, voor jouw mening over The Post... en het interview dat je had met Steven Spielberg. Willem II, Arrode EC, Ragnar. Ja, dat is ook een bijzonder scenario. Twee keer Willem 2-8. Maar staat 2-2 tegen Roda. Nog exact een kwartier in Tilburg. De combo als aanvaller gekomen bij Roda. Maakte zichzelf al een keer vrij. Bal werd voor het doel weggehaald. Zojuist Rosheuvel met een kans. En nu is het Afti Jai aan de linkerkant. De man van die wonderlijke 1-2 komt weer vanaf de flank weer naar binnen. nu speelt hij de bal af. Naar Van Steenkisten. Die staat in het strafschopgebied van Willem II. Maar kan de bal niet bij zich houden. Geldt nu wel voor de Gombo. Twee, drie man van Willem II om hem heen. En uiteindelijk hebben de Tilburgers de bal te pakken. En kan Simikas aan zijn aanvallen gaan denken. Die schuift hem dan wel heel eenvoudig in de voeten van Daryl Werker. De Gombo, slechte aanname. Moet nu achter de bal aan. Die bal wordt door Heerkens in alle paniek over de zijlijn gelopen. Vlakbij de hoekvlag. Diep op zijn eigen helft. Hier gooit snel genomen de Rosheuvel naar de Dijkhuizen. Zo belangrijk bij die tweede vrije trap van Semikas. Die hij van de doellijn afhaalde. Gustafsson behoudt het overzicht. Ziet ruimte aan de linkerkant bij Van Steenkisten. Luwens de toch De overname met Awasar. Dan is het weer Aftijay op de punt van het strafschopgebied. Komt er niet doorheen. Van Sol. Want die ook nog een enorme kans een keer kreeg in de tweede helft. Vlak voor die gelijkmaker. Opnieuw duurde het wat te lang bij de oude madrid speler Oudspeler van Rayo Vallecano en Real Madrid natuurlijk. Lang geleden, maar toch... Het is Meisler. We zitten in de 77e minuut. Er is echt geen pijl op te trekken. Hoe dit gaat aflopen, één ding is zeker. Willem II heeft wel de meeste uitgespeelde kansen gehad. Echt een paar grote kansen laten liggen. En dat zou het elftal van Erwin van der Looij, oud bekerwinnaar met Groningen, nog wel eens duur kunnen komen te staan. We spelen nog wel even. 13,5 minuut. De bal is even wat langer op het middenveld. 2-2 bij Willem II, rode JC. Met uh, Absach zitten we alvast de loting uh, door te nemen, uh, Ragnar. Maar ja, dan moet ja. er moet eerst wel een beslissing zijn in dit duel... voordat straks dan die vier magische balletjes in een bakje uh, gaan. Ja, dat allemaal zo, later. Uh, koude en warme balletjes. Precies, eten, daar ballen, hadden we het eten over. Daar hadden Gekruiden, we het over. Koude balletjes zou ik ook wel wat uh, van vinden nu trouwens. Ja, ja. zeker. Absach nou, is Thomas in is... Voor, voor Feyenoord thuis, toch? Uh, dat zei je al? Ja, dat, dat, dat, dat moet toch. Ja, maar ik heb geleerd van Tom Egbers... gisteren dat Feyenoord al vijf jaar bekerwedstrijden alleen maar thuis speelt. Ja, maar nu dat zo oud in die open is... zal het wel een zijn. Het worden, ja, wie gaat ik de in. loten trouwens? Had ik het nou, niet best... Tom Egbers, denk oh. ik. Nee, nee, dat, zou, dat zou nieuws zijn, zeker. Bert van Marwijk werd vandaag gepresenteerd als bondscoach van Australië. Van Marwijk heeft als doel de achtste finales te bereiken van het WK. De Australiërs zien dat het liefst met aanvallend voetbal. Kijk, bijvoorbeeld naar de statistieken van het WK in, in 2010... Hebben we het meeste balbezit, de meeste aanvallende uh, acties, uh, de meeste pases naar voren. Maar ik denk ook dat we met, uh, met Saudi-Arabië hebben bewezen dat we uh, met dat land heel aantrekkelijk en heel aanvallend gespeeld hebben. En ook nog resultaat hebben gehaald. Dus het gaat om de combinatie. Het, uh, ik, ik ben een, uh, van nature een aanvallende coach, maar ik wil ook graag winnen. Robert Portier, correspondent in Australië, was aanwezig bij de persconferentie van Van Marwijk. Goedenavond, Robert. Ja, goedemorgen voor mij. Zo is dat. Uh, tien voor half negen geloof ik, een beetje in de ochtend. Klopt. Uh, wat, wat schrijven de Australische media over de komst van Van Marwijk? Zijn ze een beetje blij met hem? Ja, absoluut. Ik denk dat er goed is gereageerd uh, op zijn komst. Uh, iedereen is het er wel over eens dat de Bond een goede zet heeft gedaan uh, door hem aan te nemen. Door iemand aan te nemen die weet hoe het eraan toe gaat op het WK. Uh, simpelweg omdat er nog maar zo weinig tijd is... voordat het allemaal gaat beginnen. Uh, hij, neemt, hij neemt het stokje over van uh, de Australische coach Postecoglou die stapte vlak na de kwalificatie opeens op. Uh, en nu heeft Van Marwijk dus maar vier maanden om een team op poten te krijgen... en eventueel een stempel te drukken. Nou, iedereen snapt hoe moeilijk dat is... maar dat was dan ook direct een van de belangrijkste onderdelen van die persconferentie. Uh, van Marwijk die benadrukte nog eens dat hij het op zijn manier wil doen... dat hij veel respect had voor de oude coach... maar dat hij toch echt van plan was zijn eigen weg te kiezen. Ja, en wat is die weg dan? Ja, dat is de grote vraag. Uh, hij heeft als bondscoach van uh, Saoedi-Arabië twee keer tegen Australië gespeeld uh, tijdens de kwalificatie voor dit WK. Kent het team dus een klein beetje. Kwalificeerde zichzelf trouwens rechtstreeks ten koste van Australië. Australië had de play-offs nodig. Uh, hij ziet de, uh, dat de Australiërs wel willen voetballen, wel kunnen voetballen. Uh, hij ziet dat de fysieke, het fysieke voetbal uh, misschien wel de grote kracht is. Uh, maar ja... Uh, hij uh, weet eigenlijk nog niet helemaal zeker welke spelers hij gaat meenemen. En uh, wilde gisteren, uh, of wilde in deze periode, eerst wedstrijden kijken. Kijken hoe sterk de Australische competitie is. Ook kijken hoe het is met de uh, vele Australische spelers die in de Euro Europese competities actief zijn. En dan pas komt hij met een plan. Hoe hij het WK in wil gaan. Ja, want ik zit wel te denken. Ik ben natuurlijk zelf geen expert of bondscoach geweest. Maar als je helemaal je eigen strategie gaat toepassen. terwijl je nog maar vier weken hebt. dan kan die speler ook maar een beetje bar brengen. Al vier, oh, vier maanden, manen, sorry. Ja. Maar dat is ook niet heel te lang. Vier uh, maanden. Je, je moet misschien ook niet, uh, niet, niet het helemaal 180% opgooien. Nee, ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Kijk, het team leunt op een, op een aantal, uh, uh, nou, laten we zeggen, basisspelers. Hè. Er zit een duidelijke kern in dat team. Uh, uiteraard hoop van Marwijk uh, dat hij uh, op zijn zoektocht hier en daar... Nou ja, nieuwe talenten tegenkomt of verrassingen tegenkomt... Uh, maar um, ja, de, de kern van het team dat zich wist te kwalificeren... zal ongetwijfeld ook meegaan naar ja. Rusland. Maar nadeel is natuurlijk dat hij uh, de spelers binnenkort... een keertje voor één of twee weken ziet... en dan moet wachten tot de voorbereiding begint op het WK... Want uh, vier maanden lijkt nog aardig wat. Maar hij heeft ze niet heel veel bij elkaar Nee, meer. dat is helemaal niets. Nee, dat is helemaal niets. Hij heeft in maart heeft hij twee uh, oefenwedstrijden. Uh, eentje tegen, in en tegen Noorwegen en eentje tegen Colombia. Dat is in Londen. Uh, hij vertelde dat hij uh, het, uh, de selectie twee dagen van tevoren voor het eerst ziet... Uh, daarna heeft hij die wedstrijden en daarna ziet hij ze pas weer direct voor het WK. Ja. Uh, hij vertelde dan ook dat hij liever helemaal geen vriendschappelijke wedstrijden wilde spelen. Veel liever zou hij extra trainingen inlassen. Ja, hoe uh, wordt er door de Australische pers sowieso gereageerd tijdens zo'n persconferentie? Hoe was de sfeer bijvoorbeeld? <laughs> uh, nou ja, het, het moment dat mij te binnen schiet, uh, waar ik eigenlijk ook wel om moest lachen. Uh, het ging natuurlijk uh, over veel verschillende dingen, maar uiteindelijk... Um, Vragen veel Australische media zich af of. Um, of van Ik ga je heel even onderbreken, want sien. we gaan naar Ragnar Niemeyer. Het is een doelpunt. Het is uh, 3-2 voor Roda. Weer is uh, de voorsprong. En af die juicht. En dat doet ook de combo. De bal komt uh, voor het doel. Er wordt uh, geprotesteerd aan alle kanten door de spelers van Willem 2. Maar dan is mij toch een beetje onduidelijk wat daar precies allemaal gebeurd is. Want ook een combo raakte die bal. En uh, ja, het doelpunt wordt gewoon gegeven. Daar is wel de videoscheidsrechter. Is er dan buitenspel bijvoorbeeld aan de gegaan aan dit duel? Ik uh, zie een combo die bal over de doellijn werken. Na nou, een bal vanaf de flank. En je ziet nu de scheidsrechter uh, Higler eventjes kijken. Is die met de arm dan meegenomen? Dat zou wel eens het geval kunnen zijn. Want dat zie ik op de monitor van uh, Jochem Kamphuis. Dat is dan gebeurd door Rosheuvel. Hij beoordeelt uh, dat moment, de voorzet komt... En er is uh, geen beslissing over de goal. Hij raakt hem inderdaad op de arm. Dat is uh, ja, het begin eigenlijk van de aanval. Dan krijgt hij de bal terug. Gaat hij lopen aan de rechterkant. Die Rosheuvel. Toch wel in vorm. Snel achter in het strafschopgebied. Een combo. En die werkt hem dan binnen via die keeper. Ja, dat had ik wel goed gezien. Maar uh, de videoschrijfsechter heeft een beslissing genomen. En het doelpunt boord afgekeurd. Hij telt niet. Het blijft 2 tegen 2. En dat is een goede beslissing. Want er zat daar een hand bij van Mikel Rosheuvel. De videostrijfsechter heeft zin en besluit dat we gewoon nog 7 minuten verder gaan met die gelijke stand van 2 goals. Lastig momentje om in de snelheid te zien. Maar het is dus 2-2. En misschien geeft dit Willem 2 dan een boost. Want Simikas is weg. Simikas voorzet goed. Achter in het strafschroepgebied staat Sol en die komt hem boven de lat. Blijft hij even 2-2, nog iets minder dan 7 minuten officiële speeltijd en dan verlengen. praten wij door met Robert Portier, onze correspondent in Australië... over de aanstelling van Bert van Marwijk. Vandaag werd hij officieel gepresenteerd en je ging beginnen aan een verhaal... en je moest er direct zelf bij lachen, want ik vroeg je... Ja, nou was de sfeer lachen. tijdens ja. de persconferentie? Nou ja, kijk de meeste Australische journalisten um, die willen natuurlijk graag dat het Australische team aanvallend speelt. En er waren best wel veel vragen over um, de speelst speelstijl uh, die van Marwijk van plan is uh, um, te hanteren. Uh, hij was ook in een, uh, een betoog uh, um, um, uh, verwikkeld over uh, hoe hij dat ziet. Hè, hoe hij ziet dat, hoe de ruimte moet worden gebruikt. Op welke manier hij hoopt om um, um, uh, druk te kunnen zetten op de tegenstander. Uh, en dat was een heel interessant en voor veel Australische journalisten um, ja, wat nieuw betoog. Uh, maar direct de vraag daarna was, uh, zegt uh, Bert. Mogen we jou in het vervolg ook Ozzy Bert noemen? Want dat vinden wij zo'n leuke bijnaam. Iedereen was een beetje stil en een beetje um, Nou, Bert van Marwijk um, zei direct, van, dat moesten we maar niet doen. Toen was de volgende vraag, maar uh, toch ook even een serieuze vraag. Hoe spreken we je naam eigenlijk uit? Ja, uh, weet je, in zo'n persconferentie waar je een bondscoach presenteert... waar het gaat over de nieuwe speelstijl... of er nieuwe spelers uh, misschien uh, worden gevonden voor dat team... Ja, het, het zegt iets over hoe de Australische pers werkt... Uh, maar ook misschien over hoe belangrijk zij voetbal nog steeds vinden. Ja, en dan denk ik direct, en dan heeft hij nog een lange weg te gaan als dit uh, ongeveer het uh, niveau is. Ja, misschien wel. Kijk, ze hebben natuurlijk goede ervaringen hè, met uh, coaches. Ja, zeker Pim Verbeek. Daar, daar als, als een held Pim Verbeek wordt uh, wat, daar wordt wat minder enthousiast op gereageerd. Hè? Uh, want uh, ze vonden dat hij teveel met de rem erop speelde, uh, eigenlijk on-Australisch speelde. En dat is ook direct het risico. Uh, je merkt dat er toch wat vrevel is dat de bond opnieuw een Nederlander heeft aangenomen. Vooral die hier, eentje die hier te boek staat als pragmatisch. Uh, wat wordt uitgelegd als iemand die uh, veel zal gaan verdedigen. En uh, ja, daar waren dan ook veel vragen op gericht uh, of hij van plan was om um, ja, ook nog wel te denken aan de aanval. En ja, hij bleef maar benadrukken. Ik ben een aanvallende coach. Ik wil graag balbezit. Ik wil heel graag uh, vooruit voetballen. Maar bovenal wil ik winnen. En als uh, ik het met drie gelijk en met verdedigend spel kan redden naar die volgende ronde, nou, dan doe ik dat graag. Ja. Uh, Vol op de aanval tegen Frankrijk lijkt me ook niet heel verstandig. En ik denk dat Bert van Marwijk heel goed uh, begrijpt dat dat uh, inderdaad niet uh, de beste optie is. Dankjewel Robert Portier. Ik begrijp dat je je kinderen uh, moet halen. Ja, Het is nou eenmaal bij jou nu half negen in de ochtend of weg moet brengen en naar school. En dat lijkt me uitermate belangrijk. Klopt. We gaan nog even spieken bij die kwartfinale. Spannend is het tussen Willem II en Rode JC. Dag naar. Zeker weten, dat is zacht uitgedrukt. Vier minuten officiële speeltijd. 2-2 stand. En uh, ja, die afgekeurde goal zojuist. De slotfase is sowieso voor Rode JC. Derrel Werker heeft de bal. Steekt nu uh, ja, op loop, uh, in looppas de middenlijn over. Aan de rechterkant van het veld levert die bal dan heel makkelijk in bij Herkens. Een van de vijf mensen achterin bij Willem 2, ook in de hele wedstrijd, vijf man achterin bij Roda. Toch kansen zat. Dat kan dus. Ook Betje aan de linkerkant verspeelt de bal omdat hij wat besluit. Is ...op de punt van het strafschopgebied. Heeft hij nog het geluk dat de bal over de zijlijn loopt... ...via het been van Dijkhuizen? Komt er een ingooi van Simikas? Denk overigens dat er na dat afkeuren van die goal vanwege Hens... Van eh, Rosheuvel wel een discussie zou kunnen gaan ontstaan over hoe ver je terug kunt gaan. Want ik hoor daar wat mensen naast mij over mopperen. Ja, als je maar de band ver genoeg terugdraait zie je altijd een overtreding. Komt al over. Ook een behoorlijke kans nog van op opbatchet. Simikas is de aangever. Ja zo is het wel, want op het moment dat hij de bal wil meenemen raakt hij hem op de arm. Dan ontstaat er eigenlijk een duel. Komt er een nieuwe situatie waarbij Rosheuvel vertrekt. En hoe ver ga je dan terug? Hoe ver mag dan die videoscheidsrechter teruggaan? Om een doelpunt af te keuren. Ik heb eerlijk gezegd het exacte antwoord daar ook niet op paraat. Maar ik denk dat we daar nog wel wat over gaan horen de komende dagen. Van de mensen die hier helemaal in gespecialiseerd zijn bij de KNVB. 2,5 minuut nog. 2-2 is het dus in dit duel. En nog niet voorbij, zeker niet. NPO Radio 1. Zometeen zo natuurlijk de echte slotfase. Maar eerst, het is precies half elf. het NOS Nieuws met Juris Stubenitski. Als olie- en gasbedrijf NAM de vergoedingen voor aardbevingsschade niet kan betalen... dan gaat de rekening naar aandeelhouder Shell. Dat zei Shell-topvrouw Van Loon tegen de Tweede Kamer. Ze deed eerder een belofte dat Shell zal opdraaien voor de kosten... en wil dat na een hoorzitting in de Kamer ook op papier zetten. Bij een vechtpartij tussen migranten in de Noord-Franse havenstad Calais zijn dertien gewonden gevallen. Vier van hen zijn in levensgevaar. Aanleiding was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 mensen met elkaar op de vuist en is er ook geschoten. Een rechtbank in Brugge heeft een Vlaamse oudverpleegkundige veroordeeld tot 27 jaar cel. De man heeft als stervensbegeleider zeker vijf mensen vermoord... Naar eigen zeggen paste hij euthanasie toe om hen uit hun lijden te verlossen. Maar daar hadden die mensen niet om gevraagd. En in een Zuid-Afrikaanse goudmijn zitten tegen de duizend mijnwerkers vast. Ze kunnen sinds gisteravond niet meer naar boven vanwege stroomuitval. Volgens de eigenaar van de mijn hebben ze eten en drinken en zijn ze veilig. Langs de lijn en opstreken. Hoe loopt het af? Wie gaat er naar de halve finale? Rachna Niemeijer doet verslag. Ja, Willem II heeft de bal. 2-2. We zitten net in de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd. Want een verlenging dreigt toch. Als Willem II wel komt met Dankerlui. Hensbal van Koen. Ja, dat is gezien. Op de rand van het strafschopgebied. En daar krijgt Willem II dus nog één keer de kans... Zal Tsimikas zijn. De man die al eerder scoorde uit een vrije trap. En bijna twee keer scoorde uit een vrije trap. Die opnieuw achter de bal zal uh, gaan staan. Had ik al gezegd dat Rosheuvel een enorme kans had gehad op uh, de voorsprong. Voor de derde keer in de wedstrijd van uh, Rode JC. Gustafsson aan de linkerkant stuurt die die Jai weg. Een paar minuutjes terug. Voorzet helemaal vrij. Rosheuvel maar hoog over het doel heen. En daar zou Roda nu wel eens de prijs voor kunnen gaan betalen. 10 seconden officiële speeltijd nog. Dat zal leiden tot een geweldige vreugde-explosie. Zeker ook bij Erwin van der Looy denk ik. Die al de beker vond, ik zei het eerder vanavond. En er echt een topprioriteit van heeft gemaakt bij Willem II. Om zoiets met deze toch ja, wat kleurloze ploeg dit seizoen ook te bewerkstelligen. Drie minuten extra tijd, dat staat inmiddels vast. Maar eerst gaan we kijken naar het Simikas. De huurling van Olympiakos Pireus. Speelde eerder in Denemarken, zit sinds dit seizoen in Tilburg. Nou, daar komt die bal in de muur nu. Hangt nog wel voor de doelkeeper, zit mis op de doellijn. Is het de man van overtreding van zojuist? Kom Haaien van afstand op de paal! Je bedenkt het niet in de allerlaatste seconde. Althans, we zitten in de extra tijd. Tom Haaien heeft een goede trap. De ex er en vindt die bal opeens vrij voor zijn voeten. Het wordt allemaal ingeleid, dus door die vrije trap van Simikas. Dan zit Julius mis onder druk van op nou en op Betsje. Nou een dan van 25 meter ineens geprobeerd door alles en iedereen heen. Door al die mensen voor dat doel heen geschoten. Maar op de buitenkant van de paal door Tom Haaien. Eigenlijk verdient Willem II het misschien net een tikje meer. Maar Rona wil niet buigen. En Rona heeft ook zijn kansen gehad. De bal is nu aan de andere kant van het veld bij Branderhorst. Branderhorst neemt even de tijd. Komt met de trap. In de richting van wie? Nou, in de richting van bijvoorbeeld Rienstra. Maar Rienstra heeft geen controle over de bal. Heerkens uh, pakt hem, legt hem terug op Brandenhorst voor de linker van die keeper. Dit is seizoen uh, in het al gekomen voor Wellenrooyter, de tegenvallende Duitser. En hij doet het goed als uh, Sol de bal heeft opgepakt. Sol die een paar enorme kansen liet liggen. Hij maakte er een negen in de competitie. Niks voor hem. Maar wordt even rondgespeeld op de helft van Willem II met Kirivella. Aan de rechterkant vindt hij Dankerluij. Die kwam van Ajax. Steekt de middenlijn over. Het staat even stil. Gaat het terug naar de Spanjaard, Naar Kirivella. Achteruit naar Latschman. Ja, het kan natuurlijk nu wel zo zijn dat er even wordt gedacht. Laten we die verlenging maar ingaan. Nu geen risico meer nemen in de laatste anderhalve minuut van deze wedstrijd. Zo'n beetje. Want dat zal het zijn. Meisner, de man die kwam van Ado naar Haaien. Hij een meter of 15 voor de middenlijn. Nog altijd op de helft van Willem II. Roda heeft veel mensen achter de bal. Natuurlijk, dat is niet zo gek in deze fase. Het zie wil hem wel hebben. Maar het tussenstation is Meissen. Vervolgens ook Heerkes. Heerkes houdt de bal even aan de voet. Zoekt aan de rechterkant Dankerluin. Maar durft die crosspaas niet aan. Dan moet hij nog oppassen dat hij de bal niet verspeelt aan Rosheuvel. Rosheuvel gaat achter de bal aan. Maar uh, daar is Heerkens, uh, halverwege zijn eigen helft. Linkerkant van het veld, toch maar weer naar uh, de keeper. publiek gaat er even achter staan. In Tilburg, Willem II, Bekerwinnaar in 44 en in 63. aan het verloren de KNVB-bekerfinale, die toen volgens mij wel anders heette. In 2005 in een wedstrijd tegen PSV. En Roda dus uh, ja, beter wat dat betreft. Maar het is allemaal wel van een tijdje geleden allemaal. Werker kopt de bal weg bij Roda achterin. Dijkhuizen transporteert hem nog wat verder naar voren toe. In de voeten van Meisner. En dan is het voor eventjes uh, voorbij. Hiechelen fluit na 93 minuten voetbal. Keurde dus een doelpunt af op aangeven. Of op uh, ja, advies van Jochem Kamphuis. De scheidsrechter. Daar gaat nog over gesproken worden. Zeker door Roda. We gaan zometeen na de paspauze verder in Deelburg. Dankjewel Dankjewel. Rachnaar. Spannend dus, dat blijven we volgen. Zondagavond wordt op NPO 1 de laatste aflevering van Andere Tijden Sport uitgezonden. Deze keer staat het ijshockey centraal en dan met name het ijshockey... op de Olympische Winterspelen van 1980. In Lake Placid was het de enige keer dat Nederland was vertegenwoordigd... en het toernooi werd beheerst door de verrassende winst... van Thuisland Verenigde Staten op de onverslaanbaar geachte Sovjet-Unie. Gaat nu over de middenlijn, Johnson is erbij. Johnson komt tot de schot, en Johnson scoort. En dat is de gelijkmaker. En de verdedigingsfout, zowel van Vasiljev als van Tarikov van de Russische tijden. Maar het telt dus 3-3. Amerika aan de puck. per schot van Buschneider. Van de Red. Hier weer Amerika de, de koud achter de benen vandaan, en een goal! Goal, goal, goal! Mike Erichione! Achter de benen, een ongelooflijk Als dat hij naar achter de benen raakt groot. Grote passen. 4-3 voor de Amerikanen. Ja, zo klonk dat toen in 1980. We gaan praten met twee ijshockeyers van toen... die ook in de aflevering van zondag te zien zijn. Ron Berteling en Henk Hiller. Goedenavond allebei. Goedenavond. Hoi. Het is een bijzonder verhaal, ook vanuit jullie... omdat ook hoe Nederland weer met die spelen te maken had... en daar uiteindelijk belanden natuurlijk weer heel interessant is... en ook weer een beetje verwant is met dat verhaal van Amerika. Maar eerst even, jullie hebben de aflevering al kunnen zien vanavond. Hoe vonden jullie hem? Uh, mag ik wel eens beginnen? Ja, kippen, kippenvel. Uh, uh, heel mooi, uh, uniek. Uh, het zijn een paar woorden die, ik, die nu tot me komen, maar uh, ik geef nu over naar Henk. Ja, nee, het is een prachtige aflevering geworden. Uh, het is het verhaal van, uh, van Amerika op te spelen. Van het jonge studententeam dat wint van de grote uh, Russen. Maar het is ook, ook het verhaal van Nederland uh, dat gewoon uh, meedoet. Dus die twee verhalen zitten heel, uh, heel knap uh, met elkaar verweven. Ja. Schitterend. Jullie zijn nu in de Smet in Amsterdam. Daar hebben jullie met elkaar ook het bekeken met alle betrokkenen. Wat ik opvalt, want ik heb hem ook gezien, jullie zijn echt een hecht team. En op een gegeven moment zit hij ook bijvoorbeeld vast in een bus met de Russen. Komen misschien zo'n nog wel op. Maar dat, dat schept natuurlijk een band en zo'n spelen met elkaar meemaken. Hoe vaak zien jullie elkaar eigenlijk nog? Nou, uh, uh, dus in ieder geval één uh, keer per jaar is er een, een, een ijshockey-golfdag. Dan zien we elkaar. Uh, ik zie Henk uh, zie ik nog uh, uh, wekelijks. Uh, ik geef uh, samen met hem uh, zijn zoon training. Uh, ik zie nog het aantal spelers, zie ik, uh, of één speler ik nog, vier, vijf keer per week mee. Dus uh, we, we komen elkaar uh, tegen en via social media of andere contacten hebben we nog veel contact. Zijn je nou een ijshockey-golfdag? Ja. En hoe? eens kunnen heel goed Dat worden. lijkt me een nieuwe sport en die moet direct Olympisch worden, stel ik voor. In, in de aflevering is Henk een belangrijke rol weggelegd... voor de Zweedse bondscoach van 1980. En dat is de heer Westberg. Vooral zijn boek krijgt de aandacht, zijn notitieboek. Hij noemt het zelf Zijn Bijbel. Het is een boek met daarin zijn filosofie, zijn ideeën over hoe je een goede speler wordt... en een boek ook met illustraties waar hij elke dag in moest lezen. I think uh, this is, is my uh, philosophy of uh, playing hockey. How to become a good player. And as a coach, I, I need to, to read it every day when I work there. What point am I going to work with today? So you have a, uh, more or less a picture for every situation. Not every, <laughs> but, but, but some some situations which come back often. And then it's up to every every player to to know his uh, position all the time, so this is a very important book. This is uh, very for, du for Dutch ice hockey. Yeah, for everybody. I have practiced in Norway and Sweden and uh, been a trainer. So so this is this is a bible. <laughs> ja, Henk, wat was die Westberg voor coach? Ja, dat was een. Uh... Uh, voor die tijd een hele moderne coach. Uh, hij leerde ons uh, dat je niet alleen op het ijs moest treden... maar ook dryland training moest doen. Dat je heel erg fit moest zijn. We gingen van 200 uh, uur per jaar gingen naar 600 uur. De Russen trainden 1000 uur. Maar you know, dat, uh, dat leerde hij ons. En hij was tactisch heel erg sterk. Hij had uh, vernieuwende ideeën over uh, hoe je, hoe je uh, ijshoekje zou moeten spelen. Ja, en hij had ook ideeën over hoe je op een machtige Sovjet-Unie uh, te lijf moest gaan. Want ja, voor alle duidelijkheid, de Sovjet-Unie won alles in, in die tijd. Daar uh, werd uh, dag in dag uit uh, elf maanden per jaar uh, getraind... en daar kon geen enkel ander land tegenop. En een paar maanden voor de winterspelen, in een strenge Nederlandse winter... speelden juli, terwijl uh, het Nederlands team toen eigenlijk nog op het B-niveau uitkwam... oefenwedstrijden tegen de Sovjet-Unie. Hoe belangrijk, rol zijn die duels geweest voor het Nederlands team? Uh, die zijn heel belangrijk geweest voor het Nederlands team. Uh, we, we konden natuurlijk niet op tegen de Russen. Maar dat bracht ons wel in een soort, hoe zeg je dat, flow uh, uh, van op je tenen schaatsen. Als ik het mag uh, zeggen. Uh, je speelde tegen zeg maar, het beste land ter wereld. De beste ijshoekjes ter wereld. Dus je kwam in een momentum uh, terecht van, uh, ja, je speelde met ze mee. Je, je wist dat je elke wedstrijd zou verliezen. Maar het, het, het gaf ons wel een bepaald uh, ja, vertrouwen richting de B-pool die we nog moesten spelen. Uh, in die B-pool in, in Galati in 1979. Ja, wonnen wij uh, zeg maar de eerste wedstrijd tegen Japan. Uh, ik moet echt eerlijkheid gebied te zeggen dat Japan scoorde. Uh, onze keeper, er was nog geen doel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Doelrechters, technologie of video judge of wat dan ook. Uh, onze keeper haalde de puck van achter de lijn. En de volgende aanval scoorden wij. Wij wonnen die wedstrijd met 6-5. Ja, dat is ook weer het geluk wat je moet hebben. Ja, dan kom je in een vloot terecht en je wint elke wedstrijd. En ook tegen landen die nu ver boven ons staan. Zoals Denemarken, Zweden. Of Denemarken, Zwitserland en Noorwegen. Ja, daar won je van. Dus wij wonnen de B-pool. En dankzij. Dan hebben we dus die wedstrijden tegen Rusland. Hebben, ja, aan, aan, aan meegewerkt, als ik het zo mag zeggen. Ja, hartstikke mooi. Ik ben zo. Ik dacht even dat verhaal horen van. Uh, samen met die Russen vast in, in de sneeuw in een bus die het niet meer deed. Daar gaan we zo naar luisteren. Mijn eerste Ragnar Niemeyer. die verlenging bij Willem II tegen Roda. Nou, die zal weer even bezig. We zitten in de derde minuut van de eerste verlenging. 2-2 is de stand in Tilburg. En uh, nog niet uh, veel gebeurt voor de doelen. Althans, in de verlenging. Want daarvoor is er genoeg gebeurd. Het is een uh, meest slepend duel. Een van de leukste wedstrijden van dit seizoen durf ik inmiddels wel te zeggen. Met uh, de vier doelpunten. Alle momenten die er zijn geweest. Dat afgekeurde doelpunt waar nog zoveel over gesproken en geschreven gaat worden. Die goal van Rosheuvel. Het is uh, Tom Haaien, de man die dus in blessuretijd nog op de paal uh, schoot. Na een afgeslagen vrije trap van Simikas. Latschman vindt aan de rechterkant Dankerlui. Dan gaat het naar het middenveld. Opening is niet goed van Vella. Ja, dat ga je krijgen. Nu speelt de bal... De diepte in naar een plaats waar niemand staat. Een plaats die niet bestaat. En dus uh, ja, kun je zien dat de vermoeidheid in de lijve begint te komen. Ik zag het ook al aan het Simikas die zojuist weer als doorkwam. Aan de linkerkant van het vel volle sprint. Maar hij vergat de bal mee te nemen. Het is een uh, meesnepende wedstrijd. Een wedstrijd die heel veel energie kost voor deze spelers. En wie gaat zich melden bij die ploegen die al eerder doorgingen. AZ, Feyenoord en Twente. Ja, je zult AZ thuisloten op een goede dag. Winnen als je Roda of Willem II bent. Dan sta je gewoon in de finale van de KNVB-beker. Noem dat maar niets. Bal teruggelegd op de middenlijn door Gustafsson. Met het hoofd achteruit gespeeld naar Owassar. Dan naar voren. Toch weer achteruit van Peppe. in De, de ploegen gekomen bij Roda JC Is hij ook maar meteen een keer even genoemd. Staat 2-3 meter over de middenlijn. Nu zoekt naar Dijkhuizen. Ja, want de rechtsback is uh, zich uh, gaan melden in de punt van de aanval notabene. Bal komt terecht op de rechterkant. Op de rechtervleugel bij Rosheuvel. De bewegingen. Het duel met uh, Tsimikas. Daar is hier langs. scherpe voorzet. Komt op uh, de voet van Meissner. Die werkt hem over zijn eigen doel heen. verdedigt ten koste van een corner. Vijfde minuut van de eerste verlenging. 2-2 is de stand in uh, Tilburg. Ja, en wie het weet mag het zeggen. Er is werkelijk geen pijl op te trekken of het Willem wordt of Roda in de halve finales. praten wij verder met Ron Berteling en Henk Hille, ...twee spelers uit het Nederlands Olympisch ijshockeyteam in 1980. Ik hinter net al even naar, er was zo'n moment... ...die Sovjet-Unie was hier op bezoek, dat team althans. Daar mochten jullie een paar wedstrijden tegen spelen... ...en op een gegeven moment moesten jullie terug naar Amsterdam... ...maar het sneeuwde en het sneeuwde en alles liep vast... ...en de treinen gingen niet meer en jullie kwamen terecht in de bus samen de bus van de Russen, begreep ik, he, om, om, om terug te gaan naar Amsterdam. Hoe was de sfeer in die bus met die Russen die jullie niet kenden? Die grote Russen die jullie misschien een beetje bang voor waren, omschrijft dat eens. Nou, we waren niet bang voor de Russen, want het blijkt gewoon dat we net zo groot waren als de Russen. Maar uh, dat, dat is de perceptie die je hebt op een gegeven moment. Het zijn grote mannen, maar dat bleek niet zo te zijn. <laughs> cool. We gingen dus uh, later, dus, hè, maar wij, wij, de, de treinen reden niet meer t, uh, terug naar Amsterdam. En toen heeft onze coach Hans Westberg heeft aan de Russen gevraagd... of de Amsterdamse spelers met de, de bus mee terug konden naar Amsterdam. En uh, zo geschiedde. En dan geef ik het even over naar Henk. <laughs> Nou ja, het, dat ging niet zonder slag of stoot. Want uh, we hadden een aantal nederlands canadese spelers in ons team. En één daarvan was Korki de Grauw. En die wilde niet met uh, die kambi basters in één bus zitten. Een communist is dus dat nog wel... Het had nog wel wat voet in de aarde om Korki te overtuigen om, uh, om toch in die bus te gaan. Uh, nou, en uiteindelijk zou Korki meegaan, maar toen is hij toch nog even gauw naar een uh, benzinestation gegaan. Dan heeft hij wat biertjes gekocht en wat sigaretten, want hij was een uh, free man en hij kon uh, roken en drinken in een bus met uh, sporters als hij dat wilde. En dat, uh, dat ging hij ook doen. En uh, gek genoeg, door die biertjes en ook wel die stiekeme sigaretjes uh, ontstond er een, een band met, uh, met de Sovjets, want als Corky zijn biertje Aanbood, uiteindelijk, dan uh, dronken ze dat ook wel graag met ons mee. Dus dat werd best bijzonder uh, in die bus. Ja, dat wordt nog veel gezelliger. Hè? Lekker knus, want die bus komt op een gegeven moment ook nog vast te staan. Maar goed, laten we misschien iets overhouden voor die aflevering. Een mooi verhaal is het zeker. Zeker, zeker. Nou, nou speelde Nederland geen hoofdrol op die Spelen van 1980 in Lake Placid. Maar dat was natuurlijk ook geen schande. Maar de Verenigde Staten verraste uiteindelijk in de finale pool met een zegen op die Sovjet-Unie. De college ploeg tegen de onverslaanbare geachte Russen. En daar komt uh, de filosofie van uh, Henk Hans Westberg om de hoek, want ja, Ron Henk, de Amerikaanse bondscoach Herb Brooks, maakte gebruik van de kennis van Westberg. Leg, leg dat eens uit. Nou, hij heeft in, eigenlijk, als je gaat kijken... heeft hij drie of vier gesprekken met Hans Westberg gehad. Uh, zeg maar, voorafgaand aan, aan, aan de Olympische Spelen. Uh, de, de Amerikanen hebben ook nog een aantal wedstrijden in Nederland gespeeld. Voorafgaand aan de Olympische Spelen hebben ze ook met elkaar gesproken. En ook tijdens het toernooi uh, klopte Hur Brooks op de deur van uh, zeg maar, de kamer van, van Hans Westberg. Omdat eigenlijk uh, de Amerikanen begonnen het toernooi uh, niet zo goed. En hij, hij, Herb Brooks stond een beetje onder druk vanwege de agressieve spel stijl van de Amerikanen. En dat was eigenlijk wat Hans Westberg... Uh, ja, predikte. Uh, en... Uh, en uh, Herb Brooks vertelt... ga ermee door, ga ermee door, et cetera, et cetera. Gewoon kei en keihard werken. En die, die Russen gewoon... Ja, blijven checken, blijven uh, onder druk blijven zitten. Zetten. En dat hebben ze ook gedaan. En een week, geloof ik, voordat de Olympische Spelen begonnen... hebben ze in New York nog twee wedstrijden... tegen de Amerikanen gespeeld. Ja, en dat wonnen de Russen gewoon makkelijk. Ja, en Henk nou, dat mag ik niet verklappen. Maar Henk zegt het ook al in het programma. Het wordt, of in de aflevering. Het was een hele close game. En dan ga je denken: ah, de Russen winnen toch wel met een paar doelpunten verschil. Ze komen wel, ze komen wel. Maar ze kwamen niet. En ik geef het nu even weer door aan Henk. Oké. Okay. Nou ja, wat, wat. We zitten ook midden tussen een voetbalwedstrijd. En in voetbaltermen. Wat, wat, wat Westberg wat zo revolutionair was van zijn tactiek. Tot die tijd had iedereen geprobeerd... tegen het Sovjet-Unie-team om... Te verdedigen, te verdedigen. Om in voetbaltermen... de bus te parkeren... en met z'n allen voor de goal te hangen. En dat lukte eigenlijk niemand. En wat Westberg, die draaide het om. Die zei, nee, we gaan niet verdedigen. We gaan heel agressief voorchecken. We gaan heel vroeg storen. En als we de pruf... Puk veroveren, gaan we aanvallen. Dus hij speelde op een hele, hele uh, ja, revolutionaire, ook wel risicovolle manier. Hè? Want ja. als je voorcheckt en je komt te laat, ja, dan ligt hij erin aan de achterkant. En dat hebben die Amerikanen gedaan. En dat hebben ja. ze drie periodes volgehouden. En dat gebeurde uiteindelijk ook in die finale pool. En de Amerikanen winnen dan vervolgens van, uh, van de Russen. Vervolgens moeten ze ook nog van Finland winnen... om uiteindelijk uh, ook de Olympisch goud op te mogen halen. Nou waren jullie ook bij die wedstrijd aanwezig tussen Amerika en Rusland. Hoe was dat? Henk was er. Uh, ik was er niet. Waarom? Ik had de gedachte van ja, er wordt toch een walk-over voor uh, Rusland. Dus ik zat heerlijk in het Olympisch dorp. En het Olympisch dorp was een, uh, werd na de Olympische Spelen een jeugdgevangenis. Uh, uh, wij zaten gewoon uh, ja, in de, de, de, de zaal uh, van het Olympisch dorp. En ik zat met mijn voeten op de bank naar de, uh, de wedstrijd te kijken. En Henk, uh, Henk was in het stadion. Ja, ik was er. Maar en, en er waren ook uh, meer spelers van het Nederlands team hè, in, de, in de aflevering... Die die zondag op televisie is, kun je zien dat de uh, Jack de Heer en Larry van Wier ook teruggaan naar het stadion en dat zij ook precies kunnen aanwijzen waar ze zitten. Nou, ik, uh, ik was niet terug in het stadion. Maar ik zou ook precies kunnen aanwijzen waar ik zat. Ja, het was ongelooflijk. Maar er hing wel een sfeertje. De hele wedstrijd van oké, okay, dit gaat best wel aardig voor die Amerikanen. Maar straks, straks komen de Russen. Ja, ja, ze kwamen niet. Ze kwamen niet. En het gebeurde voor de Amerikanen. Ik hoor dat jullie de hele avond nog over door zouden kunnen praten. Het is een, een schitterende aflevering geworden. Die zondagavond te zien. Dus op NPO1 in andere tijden sport. Dank heren. Dank Ron Berteling en Henk Hille. En het feestje in de Smet gaat nog even door. Hoe is het met het feestje in Tilburg, Willem 2 of Rodi J.C.? Ragnar. Nou, zullen we hem inzetten? We gaan nog niet naar huis. Uh, dat is toepasselijk. Ja, nou, wij, wil, wij wel om 11 uur en luisteren dan naar jou... als het morgen ja. bezig is. Ja, je gaat dan naar huis, denk ik zo. 2-2 He? ja. is het. <laughs> Vier minuten nog in de eerste verlenging. Schot van Dijkhuizen, bal draaide weg. Redding Brandenhorst, schot van buiten strafschopgebied. Dus van Rode JC, daarvoor een vrije trap van Tom Haaien. Die uh, ook uh, gevaarlijk was. Langs de muur. Jurrius pakte hem niet in één keer. Maar er was niemand uh, voor een rebound bij Willem 2. En daar Gustafsson. Die uh, wordt uh, neergelegd. Een uh, vrije trap voor Rodi J.C. Bal is een paar meter over de middenlijn. En dan mag Roda daar de bal gaan nemen. Ja, je ziet toch wel vaak hè, dat als het eenmaal verlengen wordt... dat er uiteindelijk ook een strafschoppenserie uit komt rollen. Omdat toch weinig ploegen nog genegen zijn om echt risico te nemen... in deze fase van de wedstrijd. Een schot van afstand, dat is nog oké. Okay. Maar echt open huishouden, vol op de aanval spelen daardoor... dat uh, zie je weinig. Een combo aan de linkerkant, wel met de bewegingen. Hij viel in, hij is uh, nog veel fitter dan een hoop anderen op het veld. Van Peppe, daarvoor geldt hetzelfde. De voorzet komt ja? niet, ja, Van Van Steenkiste, die staat al vanaf de eerste minuut binnen de lijnen. Die uh, ja, wacht dan te lang. Raakt de bal niet goed. Maar wordt wel aangeraakt. Die van Steenkisten kan een ingooi gaan nemen. Een meter of tien bij de cornervlag vandaan. Op de helft van Willem II. Bal aangenomen. Naar voren geschoten door Haaien. Die goed speelt. Ook Betje. Ook Betje hard uh, gepakt nu. Die uh, loopt uh, tegen die... Uh, Awasaraan, die zal geel gaan krijgen. Maar die had nog geen gele kaart. En uh, ja, dan komt hij er dus mee weg. Uiterst onsportief. Hij zal het zelf professioneel noemen. Vangt hem op, steekt er ook nog zijn linkerbeen. Naar voren op het moment dat uh, Okbetje aankomt lopen. Hij heeft ook een blik in zijn ogen van ja, ik weet dat het niet netjes is. Maar ja, je doet het dan maar voor je club. En zo uh, zit deze aanval erop. Wachten we op het opstaan van Okbetje. Op is er die gele kaart? Is het ook 2-2? Uh, en lijkt het op een tweede verlenging uit te gaan draaien. Nog twee minuten voor het zover is. Misschien heeft u het wel eens gezien, het Nationaal Slavernijmonument... in het Oosterpark in Amsterdam. De maker daarvan, kunstenaar Erwin de Vries... is gisteravond na een kort ziekbed op 88-jarige leeftijd... in Suriname overleden. Krabatje Jurgen Rijman kende Erwin de Vries... en is aan de telefoon. Goedenavond, Jurgen. Goedenavond, Rensen. Uh, geschrokken door het nieuws? Uh, ja, heel erg. Ik kreeg vanmorgen berichten bericht... Uh, van een vriend van mijn Suriname, uh, Erwin overleden. Ja, en, en hij cirkelt al een tijdje, dus ik wist dat hij niet... maar ja, je verwacht toch dat zo iemand niet uh, plotseling sterft. En, uh, nee. Helaas is het dus wel zo... We hebben te weinig tijd om de man de eer te brengen die hij verdient. Maar misschien kun jij wel uitlichten wat je, ja, wat je misschien als mens, maar ook als kunstenaar zo bijzonder aan hem vond. Nou, hij was, uh, ik denk het mooie van Erwin dat is dat uh, Erwin een uh, ja, bijzonder talent was. Dus hij was echt een van de allergrootste. Ik bedoel, hij heeft niet al uitgeroepen tot ereburger van Amsterdam. Uh, hij heeft verschillende koppen gemaakt van mensen als Carmichelt, De Uil, Toon Hermans. Uh, het slavernijmonument, natuurlijk, wat je net zei, heeft ontworpen. En in Suriname voelde hij zich toch een beetje onbegrepen. Uh, voor het Surinamers neus wilde betalen voor zijn werk. Hij uh, was heel erg erotisch in zijn werk. Uh... Ik heb uh, een artikel van Irina naar gelezen, dat hij vroeger ook naar porno keek om zich te laten inspireren. Maar hij heeft de vrouw nooit als lustobject gezien, vertelde hij me ooit. Hij zei altijd: Jurgen, het is een kunstobject, echt een lustobject. En uh, het was een hele amabele man. Een bijzonder markante figuur uh, die we bijzonder zullen missen in de uh, Surinaamse gemeenschap. Ja, en die wel uiteindelijk zijn Nederlandse paspoort weer inleverde om in Suriname echt weer Surinamer te worden. Ja, en hij is ook nog een Ereburger van Amsterdam geworden uh, daarna. Maar dat was wel, hij was echt een, een, een, ja, een Suriname een hart en nieren. Uh, en wilde dat ook heel graag. Uh, hij wilde dat ook zijn. Hij woonde ook prachtig in Suriname. Dus ja, dat was, uh, hij is een van de weinige Surinamers die uh, genaturaliseerd is naar Surinamer, om het zo te zeggen. Ja, wat heb jij van hem in huis? Hoor. Ik begreep dat je iets hebt staan of hangen van hem in je ik eigen heb huis. Een, ik heb, ik heb uh, twee portretten van hem. Hij heeft me twee keer geportretteerd. En ik heb nog een klein werk van hem, wat hij mooi cadeau heeft gegeven. nadat ik een tentoonstelling voor open had. Maar het ene kunstwerk dat de eerste portret dat ik van me maakte. Dat heb ik ooit in volgens mij vier of vijf sessies gemaakt. Je ziet nog steeds dat hij de druiding aan het veranderen. Dat is mijn meest kostbare bezit nu. Dat heb ik in 2001 afgemaakt. En uh, ja, daar ben ik heel trots op. En uh, dat zal ik nu nog meer koesteren, nu uh, Erwin de Nier. Mooi. Dankjewel, Jurgen Rijman. En voor jouw langzaam uh, overlijden van een kunstenaar Erwin de Vries. De eerste helft van de verlenging bij Willem II tegen Rodi EC Zit er inmiddels op en een onveranderde standracht naar... Ja, daar kunnen we kort over zijn. Ik draai even een paar platen tussendoor nu. En dan uh, <laughs> gaan we zo meteen ja. weer verder. Ja, Beetje twee bijbeunen, hè, daar? Wat zeg je? bij beunen. Ja, freelance, hè? Dus dan weten we hoe het zit. Ze <laughs> vroeg op het wilde komen. Oké, nee, ja het is 2-2. We gaan over een minuutje of wat. Spelers nemen, wat te drinken gaan we verder. En anders uh, strafschoppen. Vaak zie je dat het daar uh, op uitloopt. En dan uh, nou ja, zal dat in het oog in, met het overmorgen morgen wel voorbij komen zometeen. Ja, dan hebben we nog een uh, seconde of veertig te gaan voordat we moeten afsluiten. Als je nou terugkijkt naar, naar die eerste helft van de verlenging, wie maakt dan het meeste aanspraak op de zegen? Ja, ik durf het niet te zeggen, want ik had in de reguliere speeltijd... echt het gevoel dat Willem II het zou gaan doen... totdat opeens Roda, met een paar goede wissels van, van Molenaar onder meer het inbrengen van de combo, toch de wedstrijd weer naar zich toe trok. Dat leverde ook kansen op. Een hele grote ook voor Rosheuvel. Dus ik ga er uh, niks over roepen. Dat is niet, uh, dat is niet mijn vak. Oké, okay, dankjewel Ragnaar. Zometeen het vervolg dus In het Oog op Morgen. Voor ons zit het erop, maar u weet het... we gaan natuurlijk niet naar huis voordat we u hebben laten luisteren naar Diederik Smit. Ja, vannacht sloot de transferwindow in het Europese voetbal. Dus het is tijd om de balans op te maken. Wat is er deze transferperiode allemaal gebeurd? Nou, van alles. De veelbesproken transfer van Amin Younes van Ajax naar Napoli... die ging op het laatste moment niet door. Verder was er sprake van dat Nicolai Jurgensen de overstap zou maken... van Feyenoord naar Newcastle. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Zakaria Labiat van Utrecht was al langere tijd in beeld bij Ajax... Maar dat uh, ging toch niet door. Davy Klaassen naar Napoli ging ook niet door. Deli Blind uh, zou naar AS Roma. Maar op het laatste moment ging dat, uh, ging dat niet door. De transfer van Tommy Beugelsdijk naar Real Madrid... ketste op het laatste moment ook af. De transfer van Michiel Kramer naar Barcelona ketste op het eerste moment af. Nathan Rukjes gaat niet van Roda naar Paris Saint-Germain... En Roysten Drenthe zou de nieuwe bondscoach worden van Brazilië. Maar kwam niet door de medische keuring. Kortom, eigenlijk is er heel weinig gebeurd. Nou, het oog gaat wel door zometeen met Lucella Carrasso. Fijne avond nog. En tot morgen. 1. Wij geven geld en dat doe ik niet om daar rijk van te worden. Ik word er geestelijk rijkers van. Joop van den Enden, de voorzitter van de Van den Enden Foundation. Ja, ik word er beter van. Die foundation geeft jaarlijks miljoenen weg aan cultuur. Het is niets moeilijker dan geld geven. Voldoet dat fonds wel aan de zogeheten aanbiedvoorwaarden? voorwaarden Aan wie geef je het? Hoe controleer je dat het uitgegeven wordt? Joop van den Enden, slimme zakenman of mecenas? Nou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 Dat is een bedrijfsauto die alles in zich heeft om uw werk gemakkelijker te maken. Met de handsfree schuifdeuren bijvoorbeeld. Ideaal als u uw handen vol heeft. U rijdt de expert en de andere Peugeot bedrijfsauto's al tegen een financial lease tarief van 0%. Kijk op PeugeotProfessional.nl Een multipokale bril, 99 euro. Ik ga maar Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland.